Zes uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte is er opnieuw van beschuldigd niet eerlijk te zijn. In het lijsttrekkersdebat bij Knevel en Van den Brink... zei Rutte dat door de PvdA-plannen de economie krimpt. PvdA-leider Samson sprak dat tegen. Verder werd er veel gedebatteerd over Europa. Rutte beschuldigde PVV-leider Wilders ervan... dat hij met banen speelt door ervoor te pleiten uit de EU te gaan. Wilders zei dat Rutte de grootste euro-lover van Nederland is... Aan het slot van het debat zei Rutte dat hij de Kamer ingaat als hij geen premier wordt. Bij een internetpeiling onder kijkers werd Samsung het vaakst genoemd als lijsttrekker die het het beste deed. Mitt Romney heeft de nominatie van zijn Republikeinse partij aanvaard voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In zijn toespraak had hij kritiek op president Obama. Die heeft volgens hem de verwachtingen van vier jaar geleden niet waargemaakt. Romney probeerde verder een menselijker beeld van zichzelf te schetsen. Hij sprak uitgebreid over zijn ouders en over zijn liefde voor zijn vrouw en kinderen. Cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft op het vliegveld van Frankfurt het werk neergelegd. Aanleiding voor de staking is het stuklopen van onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden. Staking duurt tot één uur vanmiddag. Lufthansa zegt dat tijdens de staking een kwart van de geplande vluchten niet kan worden uitgevoerd. De voedselprijzen in de wereld zijn in juli met 10% gestegen, blijkt uit cijfers van de Wereldbank. De grote stijging komt voor een belangrijk deel doordat de prijs van maïs en sojabonen naar recordhoogte is gestegen. Dat is volgens de Wereldbank het gevolg van de enorme droogte en hitte in de Verenigde Staten en Oost-Europa. Tennisster Kiki Bertens is op de US Open in New York uitgeschakeld. Ze verloor in de tweede ronde in drie sets van de Russische Putschkova. Bij de mannen heeft Andy Roddick zijn afscheid aangekondigd. Hij stopt met tennissen na de US Open. Het enige Grand Slam toernooi dat hij ooit won in 2003. Dan het weer. Vanochtend wisselend bewolkt en buien. Pas later op de dag wordt het wat droger met wat zon. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, deze vrijdag 31 augustus. Stond zojuist op het podium in Tampa, Florida... de volgende president van Amerika, Mitt Romney. Probeert met zijn team te werken aan zijn imago. Het moet menselijker en warmer. We horen straks van onze correspondent of dat gelukt is. Uiteraard ook volop aandacht voor de verkiezingen. In eigen land tijdens het debat gisteravond bij Knevelen van den Brink... hoorde net, viel opnieuw het woord leugen. Die spreekt eigenlijk de waarheid in deze campagne. En wordt de kiezer nou veel wijzer van dat gesoebat? Vanaf half negen weer een lijsttrek. Jolanda Sap, de voorvrouw van GroenLinks. De partij en haar lijsttrekker vechten beide om het hoofd boven water te houden. We vragen hoe het haar vergaat. Minister Spies legt de woningcorporaties aan banden. Deze week bleek dat naast Vestia ook WoonInvest bijna bezwijkt... door het speculeren met derivaten. De minister grijpt nu in, hoort u meer over. Verder gehandicapte sporters die bewust hun tenen breken... of hun testicles afbinden. Het gebeurt echt onder Paralympische sporters. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Ook meer over het voetbal van gisteren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 Mitt Romney heeft tijdens de Republikeinse Conventie in Tampa... officieel de nominatie van zijn partij aanvaard. Tijdens een toespraak uitte hij kritiek op president Obama... die zijn beloften niet waar heeft kunnen maken. Hij riep zijn kiezers op de teleurstellingen... van de afgelopen vier jaar achter zich te laten. Ik wou president Obama had ik I Amerika America Maar zijn But gaven naar way en Dit is niet iets something we moeten accepteren. Now is the moment when we can do something and with your hulp we will do something. Acteur en regisseur Clint Eastwood trapt op als gastspreker op de conventie. Hij noemde het schokkend dat de regering onder Obama niets heeft gedaan aan de stijgende werkloosheidscijfers. That is a disgrace a national disgrace and we've haven't done enough obviously uh, this administration hasn't done enough to cure that and uh, whatever wat ze they hebben, is niet sterk genoeg. En ik denk dat now nu het tijd is om iemand anders te komen en het probleem te solderen. De 82-jarige Oscar-winner maakte eerder deze maand bekend dat hij achter Romney staat. Eastwood bezocht toen een bijeenkomst van de Republikeinen in Idaho, waar geld werd ingezameld voor zijn campagne. Ook tijdens het tweede lijsttrekkersdebat hebben lijsttrekkers elkaar beschuldigd niet eerlijk te zijn. In het debat bij het televisieprogramma Knevel en Van der Brink zei PvdA-leider Samson dat VVD-leider Rutte campagne moet voeren met zijn eigen verhaal. En niet met het vertellen van leugens over anderen. De economie krimpt niet bij de Partij van de Arbeid. De economie groeit met 1% per jaar en bij u een paar tiende procent meer. Omdat u ervoor kiest om uitkeringen aan te pakken en het ontslagrecht te versoepelen. Daar kiezen wij niet voor. Dat klopt. Maar bij ons groeit de economie. Als u een, verkiezingsprogramma wil, een verkiezingscampagne wil voeren op basis van uw eigen programma... moet u uw eigen programma gewoon vertellen okay. en geen leugens verspreiden over die van anderen. Rutte zei op zijn beurt dat de PvdA het eerlijke verhaal moet vertellen. Volgens de VVD-leider scoort de PvdA op het gebied van werkgelegenheid slecht... in de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Uh, ik kan me niet anders dan voorstellen dat u zeer teleurgesteld was... dat de Partij van de Arbeid spectaculair slecht scoort wat betreft de werkgelegenheid. Het blijkt dat uw partij heel veel banen afbreekt. Niet alleen op de korte termijn, maar ook op de langere termijn... gaan er 70.000, 80.000 banen in Nederland verloren met de Partij van bent u, bent u teleurgesteld inderdaad? Nee, wij maken keuzes voor een sterker en een socialer Nederland. En dat betekent dat wij in deze crisistijd ervoor zorgen... dat de rekening in ieder geval eerlijk wordt gedeeld. Net als zondag bij het RTL-debat botsten Rutte en Roemer... over de verhoging van het eigen risico in de zorg. Bij Knevel en Van der Brink zei Rutte dat de VVD het eigen risico handhaaft... zoals afgesproken in het Vijf Partijen akkoord. Volgens Roemer probeert Rutte te verhullen dat hij een loopje neemt met de waarheid. Wij schrappen al die eigen bijdragen. En in plaats daarvan vragen wij iedereen... een algemene eigen bijdrage van 150 euro maximaal. 1 euro van jezelf, 1 euro uit de verzekering, uit de staat... En samen is dat dan maximaal 150, okay. of 150 uur. 150 euro voor meneer jezelf, Roemer maximaal is erbij. Dat is een systeem. Meneer Roemer, is meneer dat is dat, systeem, meneer Roemer, <laughs> nee. dat solidair is. Um, dit doen we een beetje aan een klintentje denken. Een okay. klintentje? Ja, yeah, I oh. did not have sex, weet je wel. With a woman, ja, pvv leider Wilders zei dat zijn partij op de korte termijn het meeste bereikt. Hij zegt hem, zegt hem weinig dat andere partijen op de zeer lange termijn... in de berekeningen van het Centraal Planbureau misschien beter scoren. Wij hebben als enige de komende crisisjaren hebben wij een banengroei. Hebben wij een economische groei en hebben wij een daling van de werkloosheid. Wil je dat er over 40 jaar banen bijkomen, dan moet je op het CDA of op de VVD stemmen. Wil je dat er volgend jaar ba banen bijkomen, dan moet je op de PVV stemmen... Met Excuses aan collega Pechtel, ik heb hem niet genoemd... Ja. maar het is altijd beter om nooit op D66 Punt, te staan. Ja. <laughs> in het debat werd er ook hevig gediscussieerd over Europa. Zo vindt CDA-lijsttrekker van Haarsma Buma... dat premier Rutte in Europa iets anders doet dan hij in Nederland zegt. Ik heb de afgelopen tijd, ook de afgelopen jaren ook wel eens het gevoel gehad... dat we wel erg moesten roepen voordat het kabinet en u ook als minister-president... in Europa de stappen zetten die nodig was, denk in juni. Dat ging over de problemen in Spanje en bij de banken. We hadden een debat in de Kamer en u zegt, nee, we gaan geen bankensteun geven. U komt terug, ja, bankensteun. Dat vermoffelt u weg onder het motto van, nou, kleine stapjes. Maar de werkelijkheid is dat het gebeurt. Na het debat werd er een internetpeiling onder kijkers bekendgemaakt. 40 van de stemmen gingen naar PvdA-leider Diederik Samson. Premier Rutte eindigde op de tweede plaats. In Zuid-Afrika zijn de 270 mijnwerkers die vastzitten na de opstand in een... Latina Maint aangeklaagd voor moord. Bij de ongeregeldheden twee weken geleden kwamen 34 mijnwerkers om het leven en vielen tientallen gewonden. Oud ANC politicus Julius Malema noemt het krankzinnig dat de mijnwerkers de schuld krijgen van het bloedbad. They accused our comrades or they've murdered their own comrades and therefore they can't give them bail. Maar politie who actually killed those people. None of them is inside not even a single policeman is arrested those people are not killed by those police they are killed by those comrades their fellow colleagues which van het oproer is te zien dat de mijnwerkers onder vuur werden genomen door de politie dat zou zijn gebeurd omdat agenten werden aangevallen door gewapende mijnwerkers arbeiders van de Marikana mijn in de buurt van Johannesburg staken al een lange tijd voor meer loon in Los Angeles heeft een 100-jarige man gisteren 11 mensen aangereden, onder wie 9 kinderen. De slachtoffers zijn niet zwaar gewond, maar twee liggen er nog wel in het ziekenhuis. De hoogbejaarde man zei dat zijn remmen niet werkten. Now back at part, let's go home. And all controllers, you know, it breaks quick for you some. I never did Ik weet het niet. Het ongeluk gebeurde toen de man achteruit van een parkierplaats wilde wegrijden. In plaats van de weg op te rijden draaide hij de stoep op tegenover een basisschool. Hij had uh, geen drugs of alcohol gebruikt. Dan over naar het financiële nieuws. De beurzen in New York sloten gisteren in Mineur. Dow Jones stond aan het einde van de dag op een verlies van 18%. procent. Nasdaq ging met 1,1 omlaag. Beleggers lijken de uitkomst van de toespraak... van de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank af te wachten. Ze hopen dat hij vandaag een derde steunronde aankondigt... die de Amerikaanse economie weer kan opheppen. Dan nog de Aziatische beurzen. De Nikkei staat op dit moment op een verlies van ruim 1 procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is 11 minuten over zes. Amerikaanse singer-songwriter James Taylor... krijgt een hoge onderscheiding, een Franse zowaar. De chevalier de orde des arts et des lettres. Ofwel ridder in de orde van kunst en letter. Hier wordt hem toegekend omdat hij met zijn songs een bijdrage... heeft geleverd aan de ontwikkeling van de kunst... binnen en buiten de Franse landsgrenzen. Taylor brak in 1970 internationaal door met zijn hit Fire and Rain.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 James Taylor met uh, zijn hit uit 1970, Fire and Rain. Gaan we door naar Mino Remmers. Mino is vanochtend weer op pad. Maino, het is nog een beetje cryptisch. Je gaat naar de kinderopvang, maar niet voor de kinderen, begreep ik? Nee, nee niet, niet voor de kinderen, maar om stage, stageplekken. Hm. Leerbanen heet dat. Dus dan loop je stage en dan heb je daarna kans... of eigenlijk heb je dan daarna een baan. Dan kun je dus blijven. Het is mezelf ook overkomen bij de NOS, maar dat is alweer heel lang geleden. <lacht> ik moest er wel aan denken toen ik dit allemaal las. Nee, het, het is heel lastig op dit moment. De werkgevers maken zich er grote zorgen over. Bijvoorbeeld in de technische beroepen. Nou, we waren deze week al bij NS. De, de, die starten weer een vakopleiding, dus daar gaan ze er weer wel aan beginnen. Maar ja, veel werkgevers maken zich er zorgen over dat er... Weinig stageplaatsen zijn en dat komt allemaal door de bezuinigingen. Dus die leerbanen die gaan, uh, ja, die gaan weg en dat geldt ook hier in Puttershoek. Ik was er nog nooit geweest. In Puttershoek ik sta op het zomerplein en daar is ook een kinderopvang. Het CODK dat zo heet. Ik weet niet waar die afkorting voor staat. Daar gaan we nog achter komen. Maar COKD uh, moet ik zeggen dat is het uitgeroepen tot het beste leerbedrijf in de zorg in 2012. Maar volgend jaar is de leerbaan geschrapt. Dus dan krijg je ook hier geen stageplek meer en dat je dan ook kunt blijven... en dat je dan ook een baan hebt als je een goede stagiair bent. En daar gaan we het over hebben. Het is nog allemaal potdicht op het zomerplein waar het pijpenstelen regent. Uh, maar de kinderopvang heb ik al wel gevonden met prachtige plakplaatjes tegen de muur... en een mooie sneeuwwitje is er getekend op de ramen. We gaan straks praten met mensen die hier stage lopen... maar die dus geen kans hebben op een baan en daarover... Uh, roepen de werkgevers in een brief op om aan jongeren om meer mogelijkheden te bieden om stage te lopen? Dus leren en werken tegelijk. Uh, nou, we gaan het straks horen hier in Kuttershoek. Ben benieuwd, Marno. Vijftien ja. minuten over zes is het. Dankjewel, horen je zo. We gaan naar Amerika, naar Tampa. Het was de avond van Mid Romney. Juist accepteerde hij de nominatie van de Republikeinse Partij. En daarmee werd hij de officiële Republikeinse presidentskandidaat. Als ik president ben van deze Verenigde Staten, zal ik met al mijn energie en ziel werken om dat Amerika te vervangen. Om onze ogen naar een beter toekomst te lichten. Dat toekomst is onze destiny. That future is out there. It is waiting for us. Our children deserve it. Our nation depends on it. The peace and freedom of the world require it. And with your help, we will deliver it. Let us begin that future for America tonight. Thank you so very much. May God bless you. May God bless the American people. And may God bless the United States of America. Nou, dat was Mitt Romney ongeveer een uurtje geleden. Correspondent Wessel de Jong was erbij in de zaal. Vannacht in Tampa heeft dat allemaal kunnen zien en uh, horen. Wessel, uh, ja, hij accepteerde de nominatie in een toespraak. Dat is normaal, dat gebeurt altijd. Maar de grote ja, handvraag precies. is, stond daar een president op het podium? Ja, maar je hoorde, zojuist hoorde je de apotheose. Hè? Dat is een soort ja, bijna religieus moment. Nou, laat ik eventjes bij het begin beginnen. Eigenlijk de opkomst was al heel veelzeggend. Hè? Romney krijgt altijd het verwijt van een afstandelijk ja, wat kil mensen zijn. Nou, hij kwam op door de zaal, duurde eindeloos. handen schuddend. Eh, nam meteen een bad in de menigte. Het was echt eh, zeer feestelijk al meteen. Nou, ja, wat zijn verhaal zelf betreft, wat je vraagt. Eh, ik denk hij heeft zichzelf hier overtroffen. Hier stond. Iemand die de belangrijkste speech van zijn leven ging houden. Die ze van zijn leven ging geven. En dat heeft hij gedaan. Zeer, presi zeer presidentieel. Zeer waardig. En vaardig. <tiedacht> heeft hij dan denk je ook inhoudelijk aan de verwachtingen voldaan? Ja, nou, alle waarnemers en analisten hadden natuurlijk van tevoren... zo'n beetje lijstjes opgesteld van wat hij nou toch... Hè, waar het aan schortte in de campagne. Wat hij nou toch zeker moest gaan doen. Hij moest een aanval doen op, op, op Obama. Veller dan dat hij dat anders doet en toch goed doen, heeft hij gedaan. Hij moest zich beter verdedigen, verdedigen... tegen de verwijten van het Obamakamp dat het gewoon een vuile kapitalist is. Hij zei, ik excuseer me niet voor succes. Hij moest zich menselijker, warmer voordoen. Eigenlijk zijn moeilijkste opdracht. Nee, daar gaan we het zo nog even over hebben. Nee. Ik denk dat hij daar redelijk in geslaagd is. Uh, hij, hij moest het probleem dat de Republikeinen hebben... ...met migrantenstemmers en met, met vrouwelijke stemmers die ze niet bereiken... ...die groep moest hij aanspreken. Ik denk dat hij een eind gekomen is. En hij moest natuurlijk met een concreet plan komen... ...hoe die Amerika er weer bovenop wil helpen. Hij presenteerde een plan voor 12 miljoen banen. Ik denk dat dat misschien nog het minst geloofwaardige gedeelte, gedeelte was... maar wel concreet in ieder geval. Okay. Hey, je hebt het al over die aanval uh, op Obama. We hoorden dat eerder ook bij Chris Christie, uh, Running mate Paul Ryan heeft Obama aangevallen. Hoe deed Romney het? Ja, hij heeft Obama meteen aangevallen op een zeer gevoelig punt. President Obama promised to begin to slow the rise of the oceans. En te heal planet. My promise is to help you your Ja, je hoort het lachen al in de zaal. Hè? Hij zegt. Uh, Obama heeft beloofd de stijging van het zeeniveau tegen te houden. Ja, dan ligt de zaal eigenlijk al plat. Hè? Dat voel je. Hij heeft beloofd de planeet te redden. Nou, weet jullie wat ik ga doen? Ik ga gewoon jullie en je families redden. Nou, dat is eigenlijk de hele boodschap van Romney. Eigenlijk in een notendop. Hij zet Obama neer als een luchtfietser. Een man die zijn beloftes niet heeft waargemaakt. En speelt natuurlijk heel duidelijk in op, op de teleurstelling die erbij veel mensen leeft. Hè. Hij vroeg op een gegeven moment ook van, ja, jullie hebben misschien met enthousiasme gestemd voor Obama vier jaar geleden. Maar zijn jullie nu beter af? Is het nu beter? Ik dacht het niet. En dat is natuurlijk een groot dat wel heel erg breed leeft in Amerika. Die teleurstelling dat mensen het nog steeds erg moeilijk hebben. En wat ja, de zittende president natuurlijk toch verweten gaat worden, kan worden. Ja. Je had het er ook over dat um, gewerkt moest worden aan het imago van Romney. Dat het team ook op de conventie probeert om hem warm en menselijk te laten overkomen. Lukt hem dat in zijn speech? Ja, het was natuurlijk eigenlijk zijn moeilijkste opdracht. He? Man staat natuurlijk gewoon toch te boek, gewoon als een, als een stijve hark. En bovendien, hij heeft natuurlijk niet een soort mooi verhaal... He? dat hij opgeklommen is uit het niks en dan nu dan president wil worden... dat hij de, de American Dream zelf is. Nee, dat is hij absoluut niet. Hij is een rijke luis, jongen. Zijn vader wilde president worden, zijn moeder wilde senator worden. Dus hij komt echt uit een heel welgesteld nest. Maar over die ouders had hij wel een heel erg mooi verhaal. My mom and dad were married for 64 years and if you wondered what their secret was you could have asked the local florist. <laughs> because every day dad gave mom a rose which he put on her bedside table. That's how she found out what happened on the day my father died. She went looking for him because that morning there was no rose. Ja, die vader kocht dus iedere dag, George Romney kocht iedere dag een roos voor zijn vrouw. En op een dag was die roos er niet op het nachtkastje en toen was hij overleden. Nou, je zag veel vrouwen in de zaal, zag je op dat moment de handen voor hun gezicht slaan. Het was echt een heel emotioneel moment. En dat heb ik Romney echt nog nooit voor elkaar zien krijgen. Zo'n toch ja, kippenvel moment in zo'n speech. Het is hem nooit gelukt, hij heeft het nu gedaan. Oké, okay. en er was nog een belangrijke spreker geloof ik, hè, naast Romney. Ja. Ja, ja, ja, het was natuurlijk al uitgelekt op zich. Clint Eastwood, die uh, een van de laatste sprekers vlak voor Romney, uh, opeens aan de beurt was. Uh, dus niet helemaal meer een complete verrassing. Het was echt een hilarisch optreden van Clint Eastwood. Hij deed een soort conference met een, uh, een denkbeeldige Obama die naast hem zat op een, uh, op een, op een barkruk. En dan kwam hij met allerlei verwijten en klachten naar Obama toe. Toe. En dan zei hij zo nu maar dan tegen die Parker: I, I don't shut up, it's my turn now. Ja, dus, nou ja, goed, dat was gewoon ontzettend grappig. Ik kan dat natuurlijk nooit zo goed na vertellen. <laughs> uh, maar, maar, uh, maar hij had ook een serieuze nood nog uh, Eastwood in Eastwood. Die zei bij een gegeven moment... Ja, vier jaar geleden heb ik gehuild toen Obama werd gekozen nou, van ontroering. En hij zegt, ik huil nu nog steeds vanwege de 24 miljoen werklozen. En dat is natuurlijk toch wel een hele harde boodschap... Uh, die in het Obamakamp zeker pijn doet. Goed. Wessel de Jong, dank voor nu. Uh, later meer in onze uitzending over de speech van Mitt Romney. En uh, misschien ook nog wel eventjes over uh, Clint Eastwood. Wie weet.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 Of Monsters and Man Mountain Sound. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. PSV en FC Twente moeten de Nederlandse eerder maar hoog houden in de Europa League. Zij slaagden er als enige namelijk in om de groepsfase van de Europa League te halen. AZ, Feyenoord en ook Heerenveen werden uitgeschakeld. PSV had geen kind aan FKZ uit Montenegro. De Montenegrijnen werden met maar liefst 9-0 van de mat geveegd. Nou, FC Twente had een verlenging nodig om het Turkse bursa Sport te verslaan. Na 90 minuten was het 3-1, dezelfde uitslag als vorige week in Turkije. Leroy Fer maakte diep in de tweede verlenging de winnende treffer. We gingen gewoon uh, ja, het veld in om, uh, om te winnen. Ja, het liefst met, uh, zonder tegengoal. Maar uh, ja, net voor, tijden, of net, uh, voor rust uh, maakten ze de 1-1. het wordt een beetje alles of niets, kan je zeggen. Je moet er weer twee maken om, uh, om in ieder geval gelijk te komen... En... Ik moet zeggen dat we ja, goed, uh, goed uit, uh, uit de rust kwamen. Ja, twee keer gescoord en uh, ja, dan wordt het een hele, hele lange avond nog zoveel kansen gehad. Dus uh, het was hartstikke spannend. Ja, Feyenoord dan koesterde nog enige hoop na 2-2 gelijkspel tegen Sparta Praag in de eerste wedstrijd. Maar in Tsjechië bleek Sparta toch echt de betere ploeg. 2-0 werd het daar, trainer Rodot Koeman. Ja, ik denk dat je, als je er iets uit uh, moet halen, dan is het dan uh, toch wel, vind ik, een... Uh, een stukje technische vaardigheden wat, wat ons ontbroken heeft. Uh, met een stukje durf wat we thuis in, de, in het begin niet hadden. Maar ook vandaag weer niet. En eigenlijk in de beste fase van ons uh, valt het moment van een penalty. En, en ja, dan zijn wij tekortgeschoten ten opzichte van de tegenstander. Ook AZ dacht nog een kans te maken om een plaatsje in de poolfase. De 1-0 nederlaag bij het Russische ANSI moest in Alkmaar goed gemaakt worden. Nou, dat lukte niet helemaal. Anders de club van trainer Gruzje Dink was met 5-0 veel te sterk. Dit was uh, Mission Impossible. Uh, zij waren gewoon op alle fronten beter. En dan moet je je meerdere herkennen. Wanneer voel je dat? Dat, uh, dat voel je na uh, een half uur spelen. Uh, dus uh, het eerste kwartier uh, heb je het idee van uh, we doen leuk mee. Uh, wederom hetzelfde beeld als, uh, als in de uitwedstrijd: wij meer de bal, zij terug, massaal. Uh, wij uh, wel uh, veel de bal, maar, maar niet dreigend. Uh, heel moeilijk om, om openingen te creëren. We uh, zijn met mannenmacht uh, de organisatie defensief heel goed op elkaar, we hebben ruimtes klein houden. Ja, bij de eerste, beste keer dat wij in de omschakeling uh, verrast worden. Uh, ja, is het ook meteen het doelpunt. He, de, de, ze waren nog niet bij ons voor de goal geweest. Het was gelijk een nou ja, Dan kun je wat zeggen over hoe we verdedigen en dat soort dingen. Maar dat is ook gewoon kwaliteit. En, uh, en ja, wij waren niet één maatje, maar drie maatjes te klein vandaag. En ook Heerenveen ging kansloos onderuit tegen het Noorse Molde. Na 2-0 verlies in Noorwegen vorige week ging het ook in Friesland mis. Molde won weer, dit keer met 2-1. Heerenveen was gewoon niet goed genoeg, trainer Marco van Basten. Nee, nee, zeker niet, nee. Nou ja, goed, kijk, ik, ik vind dit... We hebben, we hebben een eerste uur hebben het nog redelijk uh, zeg maar in evenwicht weder te houden. Met uh, toch een redelijk goed voetbal en een ploeg, dat uh, molde. Dus dat, dat uh, maakt me minder uh, droevig dan de wedstrijd tegen Nek, Waar we eigenlijk uh, vanaf het begin uh, niks hebben kunnen laten zien. En uh, ja, goed, dit was in ieder geval nog een eerste uur waar het uh, af en toe nog wel goed was. En waar we ook nog een aantal goede kansen hebben gehad en uh, hebben gescoord. Dus uh, we moeten ook maar naar de positieve kant kijken. Ja, nou ja, maar vond u het goed, de wedstrijd? Nee, absoluut niet goed. Nee. Nee, nee. Hoe kan dat dan? Ja, dat heeft ook met kwaliteit te maken. Daar kan je lang en breed over praten, maar zo simpel is het ook. Er werd er ook nog geloot voor de Champions League. Wat Ajax betreft doet dat toernooi zijn aan eer aan. Want Ajax treft de kampioenen van Spanje, Engeland en Duitsland.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 We gaan ons stikken de best doen en gewoon met onze eigen filosofie en uh, dat hebben we vorig jaar laten zien dat we uh, dat we het iedereen pijn kunnen doen en laten we hopen dat het uh, weer gaat gebeuren. Ja, laten we het hopen. Ajax begint de Champions League op dinsdag 18 september uit bij Dortmund. Ook ja. op de US Open heeft Kiki Bertens in de tweede ronde verloren van de Russische Olga Puchkova. In de eerste ronde verraste Bertens nog door te winnen van de veel hoger geplaatste Christina McHale. Bij de mannen kondigde Andy Roddick zijn afscheid aan. Hij stopt na de US Open met tennis. US Open is het enige Grand Slam-toernooi dat Roddick ooit won. Was in 2003. Radio 1, het NOS journaal. Het is uh, half zeven, Bilrod Megas, goedemorgen. Goedemorgen. VVD-leider Rutte en PvdA-leider Samson... zijn in het lijsttrekkersdebat bij Knevelen van den Brink... in aanvaring met elkaar gekomen. Rutte zei dat door de PvdA-plannen de economie krimpt. Samson beschuldigde Rutte daarop van liegen. Mitt Romney heeft de nominatie van zijn Republikeinse partij aanvaard... voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In zijn toespraak zei hij dat president Obama... de verwachtingen van vier jaar geleden niet heeft waargemaakt. Romney sprak verder uitgebreid over de liefde voor zijn ouders, zijn vrouw en kinderen. Cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Lufthansa... heeft op het vliegveld van Frankfurt het werk neergelegd. Aanleiding voor de staking is het stuklopen van onderhandelingen... over loon- en arbeidsvoorwaarden. staking duurt tot één uur vanmiddag. En de Amerikaanse hip hip-hopgrootheid Chris Lighty is overleden. Hij werd doodgevonden in zijn appartement in de Bronx in New York. Waarschijnlijk heeft hij zelfmoord gepleed. Lighty was vooral bekend als manager van een groot aantal sterren... als Mariah Carey, 50 Cent, LL Cool, J.M. Buster Rhymes. En de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Opklaringen en stapelwolken wisselen elkaar af. En vooral in het noordwesten van Nederland zijn buien actief. In de loop van de dag trekken de buien verder naar het oosten... en is er kans op onweer. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden bij een matige zuidwesten tot westenwind. Vanavond en vannacht is het bewolkt en buiig. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en neemt in kracht toe. De temperatuur zakt naar een graad of 11. Vrijdag bevindt Nederland zich in koele lucht met maximaal rond 17 graden en een stevige noordwestenwind. Verder stapelwolken en zonnige perioden, maar ook kans op een bui. In het weekend knapt het weer op en gaat de temperatuur langzaam omhoog. Ook na het weekend, meeste kans op droog en zonnig weer... met temperaturen rond 20 graden. Wat zou Nietzsche's standpunt zijn in het islamdebat? Begrijp de wereld van nu. Lees De Grote Filosofen. Exclusief bij Trouw, unieke filosofie -collectie. Koop morgen Trouw en ontvang gratis boek 1 Nietzsche.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 Dat kan dus nog een leuke vriendengroep worden. De extreemrechtse Breivik, die jongeren neermaait om Noorwegen te redden. De dictator Assad, die zijn landgenoten over de jaagt om zijn eigen machtspositie te redden. En schrijver Richard Mille, die uh, pleit voor een open discussie. Juist, correspondent Frank Renaud hoort u. Het is zeven minuten over half zeven. De Tjilp, de vrachtpatser, de heemand. zegt het u iets... Het zijn allemaal oud-winnaars van de HEMA-ontwerpwedstrijd. Gisteren werd de prijs voor de 25e keer uitgereikt. En de winnaar was de décolleté-portemonnee. Een portemonnee die niet in een broekzak of een handtas wordt meegedragen... maar inderdaad op de vrouwelijke boezem. Bedenkster Hiske Elverink legt uit hoe ze nou op die idee kwam.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 Dat zei bedenkster Hiske Elkverink tegen verslaggever Matthijs Holtrop... over de décolleté portemonnee. Gisteravond doken er midden in Den Haag plotseling 2500 mensen op. En allemaal gekleed in het wit, die vervolgens op hun gemak... een hapje gingen zitten eten onder de blote hemel. Ze deden mee aan het Diner en Blanc, een soort flashmob... die is overgewaaid uit Parijs. De vierde editie in Nederland begon bij het ADO-stadion in Den Haag. Wel gelukt, echt ja, bijna. Wat hebben jullie allemaal mee? Een uh, stoeltje, flesjes wijn, uh, proseccootje, flesje water en een uh, ja, heerlijk dineetje natuurlijk. Ja. Waar gaat de reis naartoe? Geen idee, spannend. Je pakt iets in, maar je weet niet wat je doel is. Dat is toch leuk, Dat is spannend? Hoeveel is al georganiseerd in het leven? Ja, Ik vind dit veel leuker. Je hoort via vrienden uitgenodigd. Dus je kunt jezelf niet aanmelden, je moet nee, gevraagd worden? Nee, je moet ja. gevraagd worden, alleen door vrienden. En jullie hebben zelf moeten koken, toch? Dat kun je ook Dat doen. Was wel de... ja. Dat was volgens mij de oorspronkelijke gedachte. Maar tegenwoordig gaat iedereen naar de traiteur of naar de supermarkt. zelfs. Ik oh. ook. Bij mij heeft mijn moeder gekoopt. We hadden er geen tijd voor. Mag ik uh, u verzoeken de bus in te gaan? Onderweg naar de geheime locatie, genadeloze regenbuien. Maar bij aankomst op het Lange Voorhout in Den Haag, want dat is de plek. We hebben niet ver hoeven rijden vanaf het ADO-stadion. Is het droog. Iedereen begint als een dolle zijn tafeltjes neer te zetten. Echt servies en glaswerk. Plastic schijnt hier verboden te zijn. Zelfs een bloemetje op tafel. En daar zie ik de eerste hapjes in plastic bakken. Heeft u dit gemaakt? Ja, onder andere. Nou, vertelt u eens, wat is het? Het uh, Vitella Tornato, truffelpasta en uh, soep vooraf. En iemand anders heeft de gemaakt. Eten, drinken en uh, gezellig samen zijn. Allemaal geregeld. Daar nu één. Gezellig. Ja. Ja. Wat nu? Ja, de drill is nu uh, opzetten, tafeltje aankleden, alles klaarzetten. Dan gaan we zwaaien met ons servet. Okay. En dan gaan we één stap naar rechts doen. Zwaaien met het servet, dat ja, is een soort uh, startzijn. Zomer, vierde zomer leven het leven of zoiets. En dan die stap opzij, waar ja. is dat voor? Uh, dus voor de gezelligheid dat je dus voor een ander hebt gekoopt. En uh, als u zo naar boven kijkt, dan zien we behalve het uh, groen van de lindenbomen ook hele donkere wolken. Jammer is één buitje. Ik heb even buieraden gekeken. Oeh, oh, dit is meer dan een buitje. Mensen schuilen nu zelfs onder het plastic tafelkleedje. Ja, erg, hè? En nu moet het nog beginnen. Ik vind is wel een happening. Ik vind het ja. wel gaaf om te zien dat iedereen in het wit is. En sommigen zijn echt mega leuk uitgedost. Het is een beetje elitair, zeg maar. Ja, is het elitair? Ja, ja denk dat ging... ik. Ja. Het, is het is geen doorsnee van Nederland, hè? Nee, denk ik ben ik het, het helemaal met je Misschien moeten Nederland. mensen eens andere mensen uitnodigen dan de vriendinnen, vrienden die ze ook al bij uh, ja, de hockeyclub precies... zien. Ja. ja, maar het is wel persoonlijk allemaal, hè? Ja, maar... Ik vind het leuk, die kritische vragen, want dat heb ik zelf ook. Ja, absoluut. <laughs> U gaat er vandoor. Ik heb het koud en ik ben wel, ik vind het goed zo. Een van de deelnemers beweert dat de brandweer er een punt achter gezet heeft. Er zou een knetterend onweer aan zitten te komen. Maar de organisatie die geen organisatie wil heten, weet van niks. Nee, nee, ja, degene die uiteindelijk willen dat, uh, wat, dat we terugkijken, er zijn door twee weerstations uh, gewoon uh, goed geïnformeerd. En je ziet het, hè? Maar betekent dat dat we jullie voortijdig moeten afbreken? Of althans moeten aanbieden om ah ja, mensen je, weer terug de te brengen naar het stadion. We bieden de gelegenheid en daar gaat het om. Nee, ik blijf tot het eind. Tot het eind komt er nog vuurwerk. Ik wil nog niet naar huis. Nee, ik ben al nat en dat uh, kan er nog wel bij. Ja, en ik heb een heerlijk toetje dus. Nee, we gaan echt nog niet naar huis. Nou, dat was het dan. Het diner en blanc voor het eerst in uh, de vierde editie in Nederland. Het begon bij het Ado Stadion in Den Haag. En zo dadelijk, topsport en doping horen bij elkaar. Dus ook op de Paralympische Spelen. Boosting wordt het genoemd. Straks de details, die zijn niet zo prettig. Eerste verkeersinformatie: John Hoka. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Uh, langzaam breide stilstaan op de A15 vanuit Rotterdam richting Europort. Dan staat tussen Rotterdam modden en Rotterdam Charloze 3 kilometer. Wat verwacht je verder nog vanochtend? Nou, vrijdagochtend. Hè, dus het zal allemaal niet uh, veel voorstellen, ondanks de buien. Uh, ik verwacht uh, hooguit uh, naar assen staan uh, rond half negen dan niet meer dan 20 kilometer. Oké, okay, tot later. Yo. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara no. Yes, I've been black, but when I come back, no. Try to make me go to rehab was dat van uh, Amy Winehouse. Het is twaalf minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een uh, feest van leven en dood in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Jan Fabre aarzelde niet toen hij werd gevraagd als kerkmeester... voor de komende maand. De beroemde Belgische kunstenaar stelde een grootse viering samen. Daar hoorden ook beelden bij van ridder Lancelot... merkte verslaggever Jeroen Wilaert. Zwaardvechten in de Nieuwe Kerk. Wat is dit, Jan Fabre? Uh, dat is een film waar je de kunstenaar ziet uh, vechten tegen zijn eigen onzichtbare ik. Een soort, een soort ridder van de wanhoop. De kunstenaar als de ridder van de wanhoop. Keuze van de kerkmeester Jan Fabre. Is het uh, scheppen naast God? <laughs> ik heb deze vanmiddag bekeken als een soort een mooie haven van stilteverbeeldende kunst... Een spirituele plaats waar het leven in de dood gecelebreerd wordt. Laten we eens een stukje lopen over de stenen heen. Er hebben hier, hier veel gelegen. En er ligt er nog maar één daar om de hoek, Michiel de Ruiter. Ja. ja. Daarom, daarom gekozen van, om de film Landslot hier te tonen. Met die zwaartsvechters? Ja. ja. ja. Omdat toch, hij is toch een, een bijzonder iemand geweest voor de Nederlandse geschiedenis... En best was toch een soort uh, poëtische els en krijgers hè, voor jullie geschiedenis. Michiel. Ja, ik denk het wel. Ja. <laughs> dan wordt de dood en al die spiritualiteit doorgaans in een gebouw als dit... met de grootst mogelijke plechtigheid omringd. U legt dan ook nog een bed van bloemen neer... met een danseres die langzaam verrijst. Hmm. Dan wordt de dood een feest... Ik denk dat heel veel van mijn werk gaat over het aanvaarden van de dood. De dood als een soort positief energieveld. De dood is niet als iets negatief. Maar de dood is een, um, een aanvaarding van het leven. We, wan we wandelen rond met de dood. Ons graamte is al de voorbode van de toekomst. U omarmt hem om te leven? Ik denk het wel. Je moet de dood omarmen. Uh, hoe meer respect voor de dood meer respect voor het leven, denk ik. Hoe intenser je kunt leven. Is troost het woord of meer een advies? Kijk er eens anders naar. Ik denk, kunst moet dat altijd doen. moet moeten altijd uh, de realiteit surpasseren. En uh, kunst laat ons altijd op een andere manier uh, de dingen beleven. Kunst is de bedoeling dat kunst je vervoert... naar een andere plaats, een andere tijd. En dat is uh, wat ik... Ik denk met de, met de sculptuur, met de film, met de voorstelling. Ik probeer te doen hier. Ik zou ik kunnen zeggen dat, dat, dat het werk, bij meneer Spreken, ede, verleden en toekomst wil samenbrengen? En u preekt niet? Oh, misschien wel, want ik, ik, ik geloof in de schoonheid. Het is bijna onmodern. Het is bijna middeleeuws. Ik ben iemand die de schoonheid verdedigt en die gelooft in de kunst. Mijn werk is een soort. Um, Antwoord tegen alle cynisme in ons maatschappij. Vooral zelfs, nu? Ja, en zelfs tegen het cynisme in de beeldende kunst. Of in het theatermilieu. Uh, dus ja, in die zin ben ik misschien wel een prediker. Ik geloof in de schoonheid. Ik geloof in de kunst. En dat de dood daar onderdeel van is? Uiteraard. Altijd al? Uiteraard. Uh, ik leef in een soort uh, geleende tijd. Ik leef in een soort postmodern stadium of life. Maar dood is die nog niet... Fabre? Uh, springlevend. <laughs> Eerst nog maar het leven vieren? <laughs> ja, nog altijd, elke dag. Hè. Te in het leven. artistieke geloofsovertuiging van Jan Fabre in de Nieuwe Kerk in Amsterdam te zien. Hij beleidt zijn overtuiging aan onze eigen Jeroen Wielard. Sporters die bewust hun tenen breken, op punaises gaan zitten of hun testicles afbinden... Dat klinkt ongelooflijk, maar het gebeurt echt onder Paralympische sporters. Atleten met een dwarslesie zouden door dit soort prikkels... hun bloeddruk omhoog kunnen brengen. Tijdens de Paralympische Spelen in Londen is dit zogenaamde boosting... voor het eerst verboden. En ik praat erover. Dat doe ik met uh, Thomas Jansen, hoogleraar bewegingswetenschappen, bewegingswetenschappen... aan de Vrije Universiteit. Meneer Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Ongelooflijk. Um, waarom doen sporters dit? En, en, en wat gebeurt er vooral met ze? Nou, waarom, het, waarom ze het doen lijkt me, lijkt me duidelijk uh, voor, de, voor de glorie. Um, maar waarom ze het uh, doen en, en uh, hoe dat gebeurt... die verhalen van uh, die tenenbreken en dergelijke... dat zijn natuurlijk excessen, dat is, is wel eens een keer gebeurd. Uh, maar dat boosting komt, uh, komt best wel vaak voor. Meestal door uh, um, bijvoorbeeld de, de blaas uh, vol te laten zijn. Mm -hmm. Want eigenlijk alle prikkels uh, in het lichaam of onder de dwarslesie... Uh, die kunnen ervoor zorgen dat je een uh, sterk verhoogde bloeddrukrespons krijgt. En uh, bij mensen met een hoge dwarslesie is het zo dat ze een normale lage bloeddruk hebben, veel lager dan, uh, dan normaal, waardoor je de prestatie ook wat, wat minder is. En wat uh, met die hoge bloeddruk, dan, uh, ja, dan, dan krijg je eigenlijk een, een, een verbetering van de bloedstroom. Maar ook uh, mensen zijn wat alerter, wat ag agressiever. Uh -huh. En uh, ja, je kan daar dus... Uh, er zijn een paar studies die hebben aangetoond... dat je daardoor uh, wel beter kan presteren. Dus het is prestatiebevorderend. En, en geldt dat alleen voor uh, mensen met een dwarslesie? Of, of zouden andere ja, sporters dit ook nee, kunnen gebruiken? Nee, eigenlijk alleen maar mensen met een dwarslesie. En dan nog alleen nog maar een beperkte groep. Alleen de mensen met een, uh, met een hogere dwarslesie. Dus die ook hun uh, armen zijn aangedaan. Het heeft alles te maken ook met, uh, uh, met bloeddrukregulatie en hartregulatie. En die is... Op een hoger niveau uh, gereguleerd. Uh, dus eigenlijk is het maar een beperkte groep. En uh, het heeft uh, niks. Of bij andere sporters heeft, uh, heeft het helemaal geen zin. Dus uh, het is een beperkte groep. En deze sporters kunnen dat doen omdat ze het niet voelen. Nou, dat klopt ja. ja het is een beetje een pijntrikkel uh, is, is niet het juiste woord, want ze voelen geen pijn. Uh -huh. Uh, maar ja, ze kunnen in principe alles doen. Hè. Iemand met een complete ja, die kan uh, naalden in zijn huid steken... en die voelt daar niks van. Zijn nou ja, uh, bloeddruk gaat vervolgens wel omhoog. En, uh, heeft u enig idee hoeveel Paralympische sporters met een dwarslesie dit doen? Nou, enig idee. Dit, dit, ze komen er natuurlijk niet zo, uh, niet zo goed vooruit uh, allemaal, als je dat vraagt. Het is moeilijk te controleren ook. Maar huh? er is wel uh, bij uh, de vorige Paralympische Spelen wel wat onderzoek naar gedaan... Ja, en toch gaf uh, ongeveer uh, 10% aan om, uh, dat ze dat al deden, ja. Maar en, ja, goed. Ja. Is het terecht dat dat verboden is? Is, is, het, is, het, is het gevaarlijk ook voor sporters? Nou, het, uh, dat is dus uh, het, hele, het hele punt. Het is wel gevaarlijk. Uh, want je krijgt die bloeddrukrespons, uh, die, die is heel slecht controleerbaar. Uh -huh. uh, dat is ook het hele... Uh, probleem, want daardoor wordt het ook zo hoog, omdat het niet meer gereguleerd wordt door de hersenen. Ja, ja. Dat kan niet bij iemand met een dwarslezing. E dus het kan best heel hoog worden en um, ja, de, veel hoger dan normaal, waardoor je een grotere kans hebt op uh, bijvoorbeeld een hersenbloeding of uh, hartinfarct, en dergelijke. Um, in de sport is het nog uh, weinig uh, gedocumenteerd dat dat ook echt gebeurt tijdens dat sporten. Okay. Nou, opmerkelijk verhaal. Thomas Jansen, dank dat u ons even wilde bijpraten hierover. De okay, graag gedaan. Hoogleraar Bewegingswetenschappen is Jansen aan de Vrije Universiteit. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Bas Schemmink is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. De Nederlandse glastuinbouw verkeert in nood, schrijft het Algemeen Dagblad. De bedrijven in de sector draaien sinds 2008 met forse verliezen. Vooral groententelers dreigen kopje onder te gaan. Ze kampen volgens de krant met dramatisch lage afzetprijzen... En stijgende energiekosten en hebben last van de miljoenen investeringen van vlak voor de crisis. Als je dan bijvoorbeeld een paar keer pech hebt met de oogst, dan zie je dat ook de goede ondernemers het niet redden, zegt de voorzitter van de sectie Westland van LTO Glaskracht in het AD. Alleen al in het Westland moeten dit jaar enkele tientallen bedrijven de deuren noodgedwongen sluiten, zo is de verwachting van de Rabobank. De bank heeft nu zo'n 3 tot 4 miljard aan leningen aan glastuinbouwbedrijven uitstaan. Nederland is minder in trek bij arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Dat schrijft het Financiële Dagblad... naar aanleiding van een onderzoek onder 9000 Europeanen. Mede door de ophef rond het PVV-meldpunt voor overlast... willen de migranten liever in Duitsland, Engeland of Noorwegen werken. Een jaar geleden wilde Polen nog het liefst in Nederland werken. Maar 40% zegt nu dat het meldpunt hun beeld over Nederland heeft veranderd ambassade in Den Haag zegt in het Financiële Dagblad niet verbaasd te zijn. Het imago van Nederland heeft een knauw gekregen. Polen denken nu wel twee keer voordat ze hier komen. ING-topman Nick Dju heeft uitgebreide excuses gemaakt aan zijn personeel. In de Telegraaf haalde hij gisteren fel uit naar mensen die mopperen... omdat ze hun baan kwijtraken. Jij hebt wel elke avond met je dikke kont op de bank gezeten... terwijl ik nog aan het werk ging... In een verklaring noemt de topman zijn uitspraken een uitgeleider. Hij kan zich goed voorstellen dat deze uitspraak bij mensen... in het verkeerde keelgat is geschoten en eventueel als kwetsend is ervaren. Eventueel, ja. Binnen de bank zelf is geschokt gereageerd op de uitspraken. De voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad zegt in de Telegraaf... erg verbaasd te zijn. Ik herken hier niks, u helemaal niet in. Volgens de voorzitter komen de uitspraken qua timing erg ongelukkig... omdat de ING bezig is een reorganisatie door te voeren... waardoor veel mensen zich in hun hoog tempo een andere functie eigen moeten maken. Nou, de volksstand schrijft over de eerlijke brommer. Een paar maanden geleden doken er in verschillende steden ineens uh, stickers op van een bromfietser die zijn eigen uitlaatgas in het gezicht krijgt. De sticker staat symbool voor de grote ergernis van veel fietsers. De walmende uitlaatgassen van brommers en scooters vol fijnstof. Het aantal bromfietsen in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen tot ruim 1 miljoen. De initiatiefnemer van de sticker zegt in de Volkskrant... dat hij besloot zijn irritatie om te zetten in iets tastbaars. Hij wil trouwens anoniem blijven om boetes voor het wild plakken van de stickers te voorkomen. Bas, dank je. Werkt u al in de cloud?